Uh, van de spot, is eigenlijk... niet precies in te vullen... waar het nu gaat komen. Uh, dat is ons... Uh, ze moeten naar de noordelijke... gedeelte verhuizen. Nou, ik ben dan, hoop dan ook over twee weken... wat meer duidelijkheid krijgen. Waar gaat dat de ruimtelijke aspect... voor dit paviljoen dan exact komen? Want ik hoop dat we daar ook iets meer duidelijkheid over krijgen. Uw opmerking is duidelijk... en het zal meegenomen worden door de wethouder. Dat is toegezegd. Uh... CDA, meneer We zien uit uh, naar het voorstel van de wethouder. Dank u. GroenLinks. Ja, die... ja, wij zijn uh, net zoals gisteravond en uh, aan het begin van deze avond... nog steeds van mening dat de uh, raadstuk eigenlijk te goed naar de, naar de tekentafel. Desondanks kijken we uit naar de antwoorden... en daarna komen we weer verder met een uh, reactie. Ja, dank u wel. Ja, sorry, maar ik ga dan meer op de procedure zitten. U heeft een voorstel gedaan aan deze commissie. Um, daar zijn de nodige kanttekeningen bij gemaakt. En ik hoef u er toch alstublieft niet op te wijzen... dat als u wijzigingen wil aanbrengen in het voorstel... dat u dan met een nieuw voorstel naar een nieuwe commissie zou moeten komen. Als die dusdanig zijn dat die een totaal andere inhoud aan het voorstel gaan geven. Dat klinkt heel warrig, dat weet ik. Maar laat ik maar even teruggaan weer naar het boodschappenlijstje... U bent boodschappen genoemd zonder boodschappen. U komt terug met een aantal boodschappen. Blijken niet de juiste boodschappen te zijn. En nu wilt u gewoon eigenlijk met die ingrediënten iets anders maken. Dat gaat dus niet. Procedueel zit u daar echt fout. Dit stuk is inmiddels van de raad. Dit stuk is niet meer van u. Het spijt mij. U zult het of terug moeten nemen... of deze raad moet... Staande de, de raadsvergadering gaan amenderen. En ik kijk even naar de rivier. Ik zie iets in stichting. Ja, ja, mevrouw van der Veld. Dat, dat maar klopt dit dus. kan dus niet de wethouder doen. Ja, dit kan dus niet. Nou, ik ben het niet met u eens, uh, uh, mevrouw Van der Veld. Uh, in, dit, uh, in dit geval. Uh, de raad die heeft hier duidelijk gezegd in een commissievergadering dat dit een bespreekstuk is. En uh, dat uh, waaronder een raadstuk ligt. Als u. Uh, wat ik niet helemaal verwacht, dan, wat u prullenbak zei... maar als u van plan bent om verandering aan te brengen... kan u dat doen als raad en u gaat dan een amendement indienen daarop. Die mogelijkheid is voor alle raadsleden, niet zijn de commissieleden hier aanwezig. Dus ik onderschrijf niet uh, uw verhaal dat dit procedureel onjuist, onjuist is. En ben, uh, ik ga ook gewoon hiermee door. Wilt u mij de gelegenheid geven daarop te reageren? Het laatste woord kunt u altijd krijgen. Heel Geen kort, ja. Ik heb ook gezegd dat het aan de Raad is om daarop te amenderen. En maar wat ik de wethouder heb horen zeggen... is dat zij met andere voorstellen wil komen. En dat is procedureel onjuist. Het is het moment niet aan de orde. De wethouder komt met een uh, met mededeling en een verdere toelichting. Ik sluit dit agendapunt af. Ik wil uh, iedereen bedanken. Uh, ook uh, zeker de tribune dat u de gelegenheid weer genomen heeft uh, hiervoor. Dit agendapunt is afgerond en gaat naar de raadsvergadering. Ja, maar... uh, commissieleden, commissieleden op de. Ja, ja. Ja, maar... Eerst gasten wel thuis, tot ziens. dat we dat we compleet zijn het is uh, even negen uur dus het geeft de gelegenheid omdat dat bekendgemaakt is en ook geagendeerd is en daar een inspreker voor gekomen is om verder te gaan met de laatste twee onderwerpen dat is vuurwerk vrije zone en wijziging verordering camera toezicht en het doet me deugd dat de burgemeester uh, nog naast ons zit uh, ik zal een korte inleiding even houden waar het om gaat. Het is trouwens heel kort, want het college wil met de raadscommissie... het nog te nemen collegebesluit voor het aanwijzen van vuurwerkvrije zones bespreken. Dat is een toezegging die aan de raad eerder gedaan is. Ik weet dat er een inspreker is. Gisteravond is er een dame geweest. en Die komt vanavond niet. En de vervanger is de heer Korper. Bekend bij velen van u. Ik geef u graag het woord. U weet hoe het hier werkt. Dank u wel, voorzitter. Uh, mijn naam is Albert Korper, voorzitter van het BLK. Even dit opzij schrijven. Uh, ik wil even beginnen met een jeugdherinnering. Toen ik, toen ik heel jong was, vond ik niets mooier dan vuurwerk in de zomer in Zandvoort. Uh, een aantal van u zal het misschien niet meegemaakt hebben. Maar ja, de tijd scheidt voort. Het was georganiseerd, vaak bij de rotonde van het Badhuisplein. En voorzeg ik maar, me herinner, één keer per jaar. Maar het kan ook twee keer per jaar geweest zijn in sommige gevallen. Ik ging hier met mijn ouders graag kijken. Ik genoot er ook van van de O's en de A's en het, die prachtige pijlen. Wat ik daarmee zeggen wil is dat ik vuurwerk destijds en nu nog steeds prachtig vind. Maar ik ga nu even naar mijn rol als voorzitter van het BLK. Waar het BLK niet van geniet, is door het seizoen heen te pas en te onpas afsteken van vuurwerk. En het wordt er bij voorkeur afgestoken vlak voor sluitingstijd van de standpaviljoens... En wanneer de meeste mensen net in slaap zijn gevallen. En daardoor wakker schrikken en voorlopig niet meer in slaap komen. Wij als bij zijn veld tegen dit soort vuurwerk. Willekeurig, zogenaamd om een feestje of een bruiloft af te sluiten. En deze ergernis gaat verder dan de direct omwonenden van deze zogenaamde feesttenten. Kijk naar het afsteken van dit soort vuur, meestal vlak voor middernacht, maar eens op social media. De knallen worden tot ver in het dorp gehoord. ...en men stoort zich ook in het dorp aan deze willekeurige, liefst mogelijke knallen. We gunnen iedereen zijn lol of zijn feestje. Maar is een afsluiting met vuurwerk daar nu echt voor nodig? Kan dat niet op een andere manier? Moet het dan echt op het moment dat het grootste deel van de hardwerkende bewoners in slaap zijn gevallen? Het BLK vindt van niet, laat het duidelijk zijn. Zoals in een eerdere besprekingen ook al aangegeven is is het BLK voorstander van door de gemeente of door de VVV georganiseerd vuurwerk. Zoals vroeger, op de rotonde. Goed voor toerisme, goed voor bewoners en gepland. Zodat iedereen daarop voorbereid is. Bovendien goed voor veel o's en aas, want het is mooi, het is groot, het ziet er goed uit. Vanuit het BLK hebben wij meermaals verzocht om in de APV een verbod op te nemen... wat wij... een verbod op wat we willekeurig afsteken van vuurwerk noemen, te willen opnemen om een bruiloft of een jubileum af te sluiten, want daar gaat het om in dit soort gevallen. En hiervoor in de plaats een door de gemeente te bepalen aantal avonden... een georganiseerd vuurwerk te organiseren. Waar iedereen van kan genieten, zonder verstoring van nachtrust of onrust. Deze verstoring zit namelijk in het onverwachte, onaangekondigde en willekeurige. Wij vragen u als gemeenteraad en ook bereidwillig naar ons verzoek te luisteren en te kijken... En in de APV opnemen dat vuurwerk buiten de door de gemeente of VVV te organiseren avonden en rond oud Jaar simpelweg te verbieden. Wij zijn van mening dat het huidige gebrek aan beleid uitsluitend aan het vermeende plezier van een aantal feestgangers tegemoet komt. En zeker niet aan de leefbaarheid van de Zandvoortse inwoners. Ik dank u. Dank u wel, heer Korper. Zijn er van de leden vragen willen stellen? Meneer Hendricks, gaat u gang. Ja, voorzitter, een vraag ter verduidelijking. Want ik uh, hoor het betoog van de heer Korper... en ik proef ook een beetje de uh, scheiding die hij ook proeft... tussen het mooie van vuurwerk, het feestelijke karakter... het uh, bruisende dorp wat wij willen zijn... en het willen beperken van overlast van, uh, van inwoners. En ik, ik proef bij hem een beetje die worsteling die ik bij mezelf ook uh, proef. Um, en hij, hij geeft ook aan wat de nadelen zijn um, van dat vuurwerk zoals dat nu gaat. Hè? Onaangekondigd, willekeurig, allerlei tijden, heel vaak... En hij pleit voor een, eigenlijk een, een verbod op het uh, afsteken van vuurwerk... door dit soort uh, organisatoren. Maar mijn vraag is eigenlijk, als hij de, de, de nadelen die hij noemt... in hoeverre vindt hij die terug in het voorstel zoals de, het college dit doet... waarin staat, je moet van tevoren toestemming vragen. Het mag alleen maar op een bepaald tijdvak, namelijk tussen 10 en elf. Uh, en ook alleen maar op vrijdag of zaterdag. Uh, ook eenmalig, maximaal 15 minuten, van tevoren gemeld. Uh, vindt hij niet dat het daardoor al een hele beperking is ten opzichte van de huidige situatie... die juist de goede kant op gaat voor hem? Dat zijn een heleboel vragen. En ja, het gaat de goede kant op, maar het is geen verbod. Het staat nog steeds als, het mag, mis er een vergunning verleend wordt. En ik heb alle vertrouwen in deze burgemeester. Maar ik heb vandaag gelezen dat er misschien een andere burgemeester komt... die daar heel anders over denkt. En daarom vind ik dat je dit soort dingen gewoon vast moet leggen... en niet aan... Uh, het karakter van degene die erover besluit, moet overlaten. Het is ook duidelijk voor iedereen. En het is echt alleen maar. Het zijn 30, 40 feestrangers op zijn strandpaviljoen. die dan al en a doen een kwartier lang. En er zijn honderden mensen in het dorp die wakker liggen. Dus ja, het is verbetering, maar niet de verbetering die wij zoeken. Is dat voldoende antwoord op je vraag? Dat is uh, zeker voldoende antwoord, Voorzitter. Maar ik ben nog een beetje op zoek naar hoe kunnen we nou uw mening en de mening van het college een beetje bij elkaar brengen. Uh, zou het bijvoorbeeld ook iets zijn als we deze uh, voorwaarden opnemen in de APV... of als we een soort toetsingskader op zouden nemen... want wat er staat nu, de burgemeester moet toestemming geven... maar wij weten niet hoe de, misschien de volgende burgemeester die toestemming zal wegen. Dus zou het iets zijn als we dat soort regels opnemen... dat we dan wel dit voorstel kunnen steunen. Ik uh, zou dan graag de regels willen zien. Duidelijk beschreven. Ja, dank u wel, meneer ja. Hendricks. Maar meneer Korper is dacht ik geen commissielid of raadslid. Ja. Die is zo dadelijk. Met alle respect voor die vraag. Alle respect voor die vraag die u gesteld heeft. Maar u ging daar niet wat verder. Uh, ik dacht dat het beantwoord is, toer Ja, met uh, mevrouw Van der Velde. Ja, dank u wel. Ik, uh, ik moet u zeggen, ik heb met... Nou ja, ik, ik heb zitten luisteren naar uw betoog. En uh, dat is uw betoog. Dat is helemaal aan u. Maar ik vind wel dat u in de beantwoording naar meneer Hendriksel een bepaalde bewoording gebruikt die ik niet erg prettig vind. En dat u het toch wel naar het persoonlijke van een burgemeester trekt. En daarmee gaat u toch voorbij aan het feit dat deze raad besluit en niet een burgemeester wat er gebeurt. Ik vind het jammer dat u het naar het persoonlijke trekt. Als het zo gevoeld wordt, bied ik daarvoor onmiddellijk mijn excuus aan. Want dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling om op de persoon te spelen. Het is alleen een portefeuillehouder, misschien moet ik het zo zeggen... die uiteindelijk besluit of een vergunning wel of niet verleend wordt. En dat is dus... Iedere portefeuillehouder kan er anders weer omgaan. Dat is wat ik zeg. En op het moment dat je het vastlegt... heb je die discussie niet en je hebt ook dat ambivalente niet erin. Dat is wat ik bedoelde. En als ik een hem beledigd heb, dan ben ik de eerste die zijn discussie aanbiedt. waarom niet. Dank u wel. Dank u wel, uh, meneer Korper, voor uw bijdrage ook. Want ik zie dat er verder geen vragen zijn. En het is natuurlijk nu ook aan de commissieleden om hier iets van te vinden. En uh, ik ben net zo nieuwsgierig als andere mensen hier achter de tafel, denk ik. Ik ga aan de linkerkant beginnen. Uh, zegt u maar, meneer Berg of meneer bouwberg Wilson? Meneer bouwberg Wilson. Ja, voorzitter, dank u wel. Um... De, het college heeft, naar aanleiding van een motie die door OPZ is ingediend, euh, een toezegging gedaan. Die toezegging hield in voor 1 juli 2018 te komen met een wijzigingsvoorstel om in de APV artikel op te nemen... die het bezigen van professioneel vuurwerk in de gemeente Zandvoort reguleren en of verbieden... met uitzondering van door de gemeente Zandvoort aangewezen dagen zoals bijvoorbeeld Oudjaar en Koningsdag. Om tot een uh, voorstel te komen is er een enquête gehouden... En die enquête die heeft mij wat verbaasd, want in elk van de drie keuzes waarin eh, men een voorkeur kon aangeven, was dezelfde regel opgenomen, namelijk eh, het voornemen om buiten een evenement om, alleen op vrijdag of zaterdag, niet zijnde feestdag, tussen 10 uur ochtends en 23 uur avonds, eenmalig gedurende maximaal 15 minuten op een vooraf bekend gemaakte datum, vuurwerk te mogen afsteken. Ja, voorzitter, op het moment dat je het zo organiseert, je steekt zo een enquête in, dan is er dus, zoals eh, Forte dat eh, aangaf voor de keuze van de kleur van zijn auto's, dan mag je alle kleuren kiezen, zolang het maar zwart is. Eh, als in elk van die voorstellen hetzelfde... Eh, eh, tot dezelfde conclusie leidt, dan is er ook weinig wat dit betreft te kiezen. Dat kon je ook teruglezen in de commentaren op de enquête... want meermaals is erop gewezen dat men een beetje in de knoop zat... met het feit dat er niet gewoon aan de orde werd gesteld... of men het überhaupt met ook dit voorstel wel of niet eens was. Goed, eh, dat is één punt. Um, wat, in welke context moeten wij het afsteken van vuurwerk plaatsen? Het afsteken van vuurwerk diende tot dusver tot het omlijsten van een feest festiviteit. Van, een, eh, eh, van bijvoorbeeld de start van het seizoen of eh, het, het sluiten van het seizoen of iets anders wat, eh, wat een grootschalig evenement was. Nou dat is een beetje verwaterd en eh, tot voor kort werd helemaal geen vuurwerk op strand afgestoken. Dat veranderde eens in de loop van vorig jaar toen er bij een strandpaviljoen eh, vijf vrij frequent na elkaar, in een tijd van een paar maanden, vijf of zes keer, vuurwerk werd afgestoken. Nou, dat verbaasde mij zeer, ook al gezien het tijdstip, dat was inderdaad even voor twaalf s'avonds, duurde maar overigens heel kort. Maar het probleem is wel dat we hebben een klein groepje mensen die een festiviteit willen onderstrepen en het halve dorp die schrikt op in de slaap. Ehm... Um, nu ben ik gaan uitzoeken hoe zit dat nou eigenlijk precies. En wat bleek, op het moment dat er vuurwerk wordt afgestoken tot 200 kilogram, dan volstaat een melding... Een melding aan de omgevingsdienst Eimond. Het moet dan uiteraard een bedrijf zijn... wat een dergelijke hoeveelheid vuurwerk mag afsteken. Maar dat wordt verder niet getoetst. Er is dus ook niet sprake van een goedgekeurde melding... zoals het in de stukken staat. Er is gewoon sprake van een melding. Als het bedrijf dat keurig netjes doet... en aan de specificaties voldoet... waarin men aan het moet voldoen om het vuurwerk te mogen afsteken... dan wordt het gewoon gegund. Tenzij er... Door de, in de APV bijvoorbeeld... van de gemeente, is be, nadere bepalingen zijn gedaan. Want dan moet het ook daaraan... worden getoetst. Nu wordt het dus niet getoetst... en wordt het alleen gemeld. En dat wordt... geregistreerd. Nou, dat... dat verbaasde mij zeer dat dat, dat, dat zo was. En, en ja, vervolgens... Was er, dat, was er een probleem. En is er opgezet een motie ingediend. Omdat wij van mening waren... dat dit een begin van een... ontwikkeling was die we niet zouden moeten willen. Uh, voorzitter, de... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ...in de kern, uh, waar gaat het nou eigenlijk om? Um, op dagen dat het afsteken van vuurwerk zou worden toegestaan... ...en dat is dus alle vrijdagen en zaterdag, wanneer het geen feestdag is... ...gedurende 13 uur per dag, uh, zou dat kunnen? En um, dan zou het belang van een kleine groep mensen die een feestje willen vieren... ...gelijk worden gesteld gedurende al die tijd en al die dagen, aan een grote groep gehinderden. En wij vinden dat eh, niet wenselijk en we vinden het niet billig en we vinden het ook niet rechtvaardig. Maar er is meer, want er zijn, je kunt ook gewoon kijken... is dat nou iets wat echt nodig is en wat maakt... dat de bedrijfsvoering een stuk aantrekkelijker wordt. Nou, aangezien dat de dus en nooit gebruikelijk was... kun je redeneren dat het dan kennelijk niet voor een gezonde bedrijfsvoering mogelijk is, nodig was. Ga je het toestaan op de manier waarop dat nu voor ligt... dan betekent dat dat op het moment dat de ene het kan aanbieden... dan zal de ander niet achterblijven. En voordat je dat weet, eh, eh, ook al zou men misschien anders willen... Eh, krijg je een situatie dat er langs het hele strand mensen zijn die vinden... dat dit nodig is ter onderstreping van hun festiviteit. Een ongewenst domino-effect. En dat zouden we naar ons smaak niet moeten willen. Dat maakt dat wij... Eh, eh, een zienswijze als volgt eh, eh, hebben geformuleerd. Op grond van het aantal strandpavillons en het feit dat wij het toestaan van het afsteken van vuurwerk de ene ondernemer niet voor de andere zal willen eh, of kunnen onderdoen. Dat het kunnen afsteken van vuurwerk voor een gezonde bedrijfsvoering niet noodzakelijk is gebleken en dat in uw besluit het belang van een kleine groep ten onrechte gelijk wordt gesteld aan van een veel grotere groep gehinderde, zijn wij van mening dat eh, wij eh, geheel niet kunnen instemmen met het besluit, omdat eh, op de door u voorgestelde wijze op de groeistocht. Voorgestelde tijdstippen en dagen toe te staan. Wij, dit maakt dat wij het college vragen het genomen besluit aan te passen en het afsteken van vuurwerk tot 200 kilogram bij uitzondering toe te staan en tot een gering aantal evenementen per jaar te beperken en de toestemming daarvoor expliciet in de vergunning te vermelden. Dank u, Voorzitter. Dank u wel, meneer uh, bouwberg Van CDA, wie wil het woord hierover? De heer Stefan. Uh, dank u wel, Voorzitter. Ik had eigenlijk alleen een uh, korte technische vraag. Het is geen technische vraag, meer, meer juridische vraag. Ik heb even het vuurwerkbesluit erbij genomen. Alleen ik kan het betreffende artikel even niet zo snel vinden. Ik heb het te klein geprint, zoals u ziet. Uh, maar wat, wat, wat ik me even afvroeg is... Uh, naar mijn weten, nogmaals, ik kan het artikel niet zo goed vinden... is, is, uh, is het afstuk van vuurwerk al... al uh, uh, of sowieso voor consumenten verboden, hè? Uh, uh, uh buiten de jaarwisseling om. Dus, dus het hele jaar door mag een consument... geen vuurwerk afsteken. Dat is verboden. Dat, dat, dat, dat wordt gehandhaafd door de, door de politie. Uh, volgens mij zit het probleem... van de overlast in het afsteken... van, van, van consumentenvuurwerk en niet zozeer... Pardon? Oh, de bril, ja, dank u wel. <lacht> dat lukt nog wel. Ja, ja. Nee. nee maar ik zit even te, te kijken naar, naar de achtergrond van het verhaal. En de achtergrond, volgens mij, is, is dat hier... Um, uh, ...dat er veel uh, uh, uh, door veel uh, uh, wordt afgestoken buiten de jaarwisseling om. En niet zozeer uh, dat er overlast uh, wordt veroorzaakt uh, door exploitanten, door, door, door, door bedrijven. En enig wat ik me even afvroeg is hoe uh, dit besluit zich dan verhoudt tot... Uh, uh, ...ja, tot de... Uh, uh, ...meneer bouwbergen Wilson zegt uh, dat, de, uh, uh, dat er eigenlijk alleen een melding hoeft te worden gedaan bij de, uh, bij de omgevingsdienst... Maar uh, is het dan zo dat, um, want de opgevingsdienst die geeft natuurlijk ook alleen een, een, een vergunning af... Uh, als er een, een professioneel bedrijf die aanvraag doet. Bij een professioneel bedrijf mag je al op vertrouwen dat die weten wat ze doen. Hè. Die, die, die, die, die, die, die, nou, dat is een professioneel bedrijf uh, en niet voor niets. Ik vraag me even af in welke verhouding uh, dit dan staat tot, tot de reeds uh, bestaande uh, wetgeving... die al volgens mij vrij strikt is op dit gebied... Uh, uh, ja, afstuk ...van afstukking van vuurwerk, misschien dat uh, de burgemeester daar een antwoord op, op, op, op, op, op, op kan geven. Daar ga ik vanuit, uw vraag is uh, duidelijk, uh, de relatie met bestaande wetgeving en datgene wat hier voorgesteld wordt. Uh, GroenLinks. Ja, bedankt voor het woord, meneer de voorzitter. Uh, GroenLinks ziet eigenlijk het liefst buiten de jaarwisseling om helemaal geen vuurwerk in zijn antwoord. Maar wij kunnen begrijpen dat er een, uh, af en toe een uitzondering voor kan worden gemaakt. Dus daarom hebben we wel een paar vragen... Uit de tekst begrijpen wij dat er is gekozen voor variant 1. Althans, als aan bewoners ligt, dus voerwerk die op het strand voldoet aan bepaalde voorwaarden. De eerste vraag gaat over wat te vinden is in bijlage 1. Dat er moet worden voldaan aan de voor de pop-up gestelde voorwaarden. Dat is puntje 2c. We weten wat pop-up inhoudt, maar we willen hier graag wel wat meer uitleg over krijgen. Want we snappen het niet helemaal. De tweede, vraag gaat over, ja, de tweede vraag is eigenlijk... Nou, wat is eigenlijk het maximaal aantal uh, verleden evenementenvergunningen... waarin deze toestemming kan worden verleend tot het afsteken van vuurwerk? Want uh, mocht dit er nou een paar zijn, dan zeggen wij oké. Okay. Maar als het er heel veel wordt... dan snappen we dat uh, de bewoners uh, in de buurt uh, overlast daarvan ondervinden. En uh, de volgende vraag daarin is... Uh, kan iedereen die... Uh, ja, dus een evenement op het strand organiseert, een, een bruiloft of een, een verjaardag of, of misschien wel een dancefeest dit aanvragen. En waarin wordt precies die onderscheid, dat onderscheid gemaakt? En uh, daar uh, aan vastkoppelend, waar ligt de grens? Dus dan echt gericht op het, uh, op het aspect, dat uh, wordt echt overlast voor de bewoners. Uh, daar wil ik het eigenlijk bij houden. Dank u wel, GBZ. Mevrouw Kuin, dank u. Ja, dank u wel voorzitter. Um, ja, um, wij, althans, ik persoonlijk vond het een beetje verwarrend als ik dan lees onderwerp vuurwerkvrije zone. En we gaan het houden, uh, hebben over uh, eigenlijk een regulatie. Dus dat was voor mij een beetje verwarrend. Um, we hebben wel een vraag uh, aan de burgemeester. Als wij u deze handvaten geven, gaat u dit dan uh, handhaven? Hoe gaat u dit dan handhaven? Want als het afgestoken is, dan voei ja, en dan. Wat zijn de consequenties? Uh... Dus dan wil ik wil het er even bij laten. Dank u voor uw korte vraag. Uh, de VVD. Ja, dank u voorzitter. Um, ja, ik had het net al even in de inspraak van de, de heer Korper over... dat het is natuurlijk altijd een beetje de kwestie van het zoeken van de juiste balans. tussen uh, aan de ene kant het, de bruisende badplaats die we zijn... het feestje wat daar ook bij hoort. En een feestje is natuurlijk altijd wel leuk als daar vuurwerk uh, bij is. En ook uh, de overlast die je ook moet beperken voor de omwonenden. Daarom is het ook goed dat we niet meer een soort onbeperktheid hebben. Met de melding is het klaar maar dat er ook uh, tijden bij zitten dat er een melding moet gedaan worden... en dat die melding ook uh, door de portefeuille moet worden goedgekeurd. <tiek> en dat we inderdaad niet uh, uh, van s morgens vroeg tot s avonds laat vuurwerk kunnen hebben... maar dat we inderdaad gewoon tussen 10 uur s morgens en 11 uur s avonds... eenmalig gedurende maximaal vijf minuten vooraf bekendgemaakt... zodat iedereen ook weet waar die aan toe is. Uh, dat lijken mij uh, zinnige voorwaarden... waarin je ook inderdaad op zoek bent naar de balans tussen die bedrijvigheid en het evenement... ...en ook de rust van uh, omwonenden. Um, ja, voorzitter, en dan hou ik ook wel van de lijn dat een, een feestje moet ook kunnen. En uh, dat is ook de badplaats die wij met z'n allen willen zijn, een bruisende badplaats. Voorzitter, waar ik wel nog benieuwd naar ben, uh, de heer Korper stipte dat net even aan... ...in zijn inspraakbijdrage, is, waaraan gaat u toetsen? Want bij u komt straks die melding terecht. Uh, de heer Korper heeft een vertrouwen in u, nou, dat, dat deel ik uh, van harte. Maar inderdaad, uw opvolger zou zomaar uh, heel anders uh, daarin kunnen zitten... Maar ook los daarvan is het ook goed dat we van tevoren weten waar zijn we aan toe. Dus kunt u, uh, komt u met iets van uitvoeringsregels of toetsingskader of waaraan gaat u precies uh, toetsen. Dat zou het denk ik voor ons allemaal makkelijker maken om hier uh, mee in te stemmen. En dat is eigenlijk de enige vraag die ik in mijn eerste termijn uh, zou willen stellen. Dank u wel. De heer Van Tichter, PVV. Dank u wel, uh, voorzitter. Uh, de PVV kan zich in grote lijnen prima vinden in het besluit. vuurwerkvrije zones. Het is wellicht nog een idee om ondernemers en uh, initiatiefnemers te informeren over low-noise uh, vuurwerk. Ik heb daar zelf een keer een aantal jaren geleden in uh, Salzburg uh, getuige van mogen zijn. Uh, spreken van uh, 13 uur lang uh, vuurwerk afsteken. Nou, ik geloof niet dat het uh, voor de hand ligt dat mensen morgens om 10 uur met vuurwerk uh, beginnen. Daar geloven we niet in. Uh, bijlage 1.4, daar wordt rekening gehouden met het dierasiel en zorgcentra. Nou, dat is natuurlijk uh, prima. En het niet tot ontbranding, ontbranding brengen in de directe omgeving... ...van verpleeghuizen, begraafplaatsen en inrichtingen... ...waar dieren worden verzorgd en opgevangen. Een straal van 50 meter. Voorzitter, ik woon lang genoeg in Zandvoort om te weten... ...dat het hier lang niet altijd windstil is. En uh, als je 50 meter aanhoudt... Met windkracht 4, 5, dan uh, ben je die 50 meter ben je snel kwijt. Dus uh, van, wat ons betreft mag dat uh, minimaal verdubbeld worden, maar liefst nog naar 250 meter. Dank u wel. Ik bedankt voor uw bijdrage. D66, de heer de Graaf. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, Willen zo'n lastig onderwerp... en uh, ik ben ook van de leeftijd van de heer Korpershoek... dat ik me ook nog heel goed kan herinneren... dat we één tot twee keer per jaar, dat staat mij ook niet zo bij... een heel groot vuurwerk hadden. En dat beperkte zich niet tot vijftien minuten. Um, ik vind het wat betuttelend om elke keer maar aan te geven... dat we dit niet moeten en dit niet mogen... Wat ik wel uh, voor zou willen stellen, en ik begrijp de problemen die de bewoners uh, direct gelegen bij de strandpaviljoens, waar het nu eenmaal vaak gebeurt, uh, wakker schrikken. Uh, ik ben maar een simpel raadslid en ik woon niet aan de boulevard. En waar ik woon, hoor ik het absoluut niet. Um, dat moet ook mee worden gewogen. Uh, niet alle inwoners van Zandvoort hebben er last van. Um, wat mij wel opvalt zijn twee dingen. Als ik het raads of, althans, collegebesluit lees... en dan ga ik even op de letter... en ik was heel even bang dat minister Stefan een punt zou wegkapen... 10 tot 23 uur staat in het voorstel. En als ik het besluit aanwijzen vuurwerkszonen ex-artikel 2.73 lees, staat daar tussen 23 en 10 uur. En dat is eigenlijk wat de heer boberg wilson ook aangaf, dat hij soms opgeschrikt wordt door vuurwerk rond de klok van 12 uur s'nachts. Conform het collegebesluit zou dat helemaal niet eens mogen. Wat ik mede van harte onderstreep is de opmerking van de PVV. Wat mij betreft mag in plaats van 50 er 500 meter staan. Het moet niet zo zijn dat in de nabije straal van 50 meter verpleeghuizen en dat soort zaken, dat daar vuurwerk mag worden afgestoken. En dat voor de eerste termijn. Dank u wel. Bedankt voor uw bijdrage. Mevrouw Koper, Partij van de Arbeid. Ja, als we de zone uit gaan breiden en we doen er nog iets bovenop... dan hebben we een vuurwerkvrije zone voor heel Zandvoort, denk ik. Maar ik weet niet of dat de bedoeling is. Maar goed, eh, dat er iets moet gebeuren over vuurwerk, dat is al gezegd. Er is al genoeg over gezegd. En, en de vraag is of de regels nu streng genoeg worden. Uh, de, de, wij vinden ook die ruimte om overdag vuurwerk af te steken. De overlast gaat hem om geluidsoverlast. En dan met name uh, als je je hond wil uitlaten, die schrikt zich een week het apenzuur, om het maar zo te zeggen. En vervolgens is het de volgende vuurwerk uh, van de partij. Dat, vind ik, dat zijn serieuze zaken waar we het met elkaar voor moeten regelen. Ook milieu. We hebben het gehad over het oplaten van ballonnen op strand en dergelijke. Dus in, in dat kader zou ik het willen willen plaatsen. Overdag is over het algemeen knalvuurwerk, want als de zon schijnt heeft het geen zin om zuurvuurwerk af te steken. Dus ik begrijp niet zo goed waarom er overdag vuurwerk afgestoken moet worden. Je, je, je kunt proberen te, te, te, te sturen naar af en toe s'avonds. Dus onze vraag, is de andere ook al gesteld, waarom deze, deze voorwaarden en wat zijn straks de voorwaarden, de kaders waarin het echt gebeurt. Mij lijkt het handig om daar heel duidelijk in te zijn... ...en daar ook heel goed in te communiceren... ...zodat de, de bewoners ook weten waar ze aan toe zijn. Dank de commissieleden voor de bijdrage in de eerste termijn. Het woord is aan de portefeuillehouder, de burgemeester. Dank u wel. Ik zal hem iets naar me toe halen, meneer de voorzitter. Ja, het is altijd wel vuurwerken... ...wat de belangstelling heeft. En ook ik... ...heb in mijn jeugd voor al consumentenvuurwerk illegaal afgestoken. Want dat mag in dit land al sinds mensenheugenis... ...ja, u ziet dat ik regelmatig verrassende dingen met u deel. Dat mag al sinds mensenheugenis alleen maar met oud en nieuw. Dat is de essentie, dat is een landelijke wetgeving. Hoeven wij niks over te zeggen, vinden we allemaal wat van... ...maar zo is het nou eenmaal. Op dit moment is er niets geregeld. Houdt u zich dat heel goed op het netvlies. Dat gaat grosso modo goed. Behoudens het, en ik noem dat, het illegale consumentenvuurwerk... ...zoals je dat vaak in het dorp en op het strand na een feestje heel kortstondig ziet. Dat is dus heel compact vuurwerk. Knap irritant, geloof ik zeker als je net in je bed ligt in je eerste slaap. Geloof ik helemaal zeker. Dat kunt u niet regelen, want dat is al verboden. Ik kan het niet duidelijker zeggen. Dat was ook de discussie de vorige keer in de Raad. Dat we kunnen regels bedenken, maar waar ik moeite mee heb... is als we iets met z'n allen afspreken en het is niet handhaafbaar... dan hou je iemand een worst voor. Dat heb ik u toen geduid. Alleen ik heb ook gezegd, ik wil best bereid daarin meedenken met het college... om het professionele vuurwerk, want daar mogen we wel regels voor stellen... ...nog wat nader te duiden, want dat is op dit moment gewoon altijd mogelijk... ...en u ziet dat dat professionele vuurwerk, dat is een aantal keren per jaar. Daar gaat deze samenleving gewoon heel goed mee om. Dat wordt keurig aangevraagd. In mijn stellige overtuiging zit daar niet de pijn. De pijn waar ook meneer Korper het over heeft, zit hem in dat mensen zelf... ...wat vuurwerk meenemen, wat vuurpijlen, wat stevige vuurwerk en dergelijke. Dat krijgt u nergens te verboden, want dat is al verboden. Het dilemma is alleen, hoe ga je dat handhaven? Dat klopt. Ik heb mij voorgenomen, ook in het college, met het college... om deze discussie even af te wachten. En uh, wij zien rijkhalsend uit naar uw zienswijze namelijk. We gaan ons erop beraden. En een van de dingen die we gaan doen is aansluitend... met de strandpachters die wij dicht bij ons hart hebben... Ook al voelt dat niet altijd zo, maar dat is wel zo. In gesprek gaan, willen zij dit aspect, een aantal heeft dat namelijk al heel goed geregeld in hun voorwaarden. Nog eens wat scherper daarin zetten. En letterlijk elke keer bij een intake benoemen dat dit hier niet mag. Uitroepteken. Ik ben mezelf te herinneren dat strandpachters zijn die daar ook een boete op zetten, nog even los van de juridische houdbaarheid. Dus dat soort dingen, dat helpt. Want dat is de eerste stap van beïnvloeding. Mensen komen gezellig hier een feestje hebben. Je bruiloft noem het allemaal maar op. Maar alsjeblieft geen vuurwerk op ons strand. Dus dat is een communicatieslag. Die heb ik me voorgenomen. Terug naar hier. Het consumentenvuurwerk is helder, denk ik. Eh, het CDA stelde er ook een vraag over. Er ligt gewoon een algeheel verbod. Maar je voorkomt niet dat er gewoon mensen zijn die het toch doen. Het enige wat het college mag regelen... en het college gaat erover... is het professionele vuurwerk. En daarvan is de gedachte geweest... want een algeheel verbod kan niet, eh, meneer Bouwberg-Wilson. En dat heb ik u al eerder uitgelegd. Daar vraag ik ook helemaal niet om... als de voorzitter goed heeft geluisterd. Meneer Bouwberg-Wilson, u zit ernaast... want dat was niet mijn vraag. Uw voorstel is namelijk om het tot een paar evenementen te beperken... en dat het betekent effectief een algeheel verbod op een paar na. Daar zit hem de spanning in, dat is de effect en dat kan juridisch niet. Dus het college heeft binnen de grenzen die er zijn... gezocht naar een realistisch voorstel... zodat je niet effectief bijna een algemeen verbod hebt... maar wel zodanig dat je daar nauwelijks aanzuigende werking van krijgt... maar wel wat speelruimte biedt. En het feit dat wij de laatste tientallen jaren geen enkele regeling hadden... en dat je op dat professionele vuurwerk niet of nauwelijks overlast hebt... en dat zijn er geen tientallen of honderdtallen, dat stemt mij gerust. Dat geeft mij vertrouwen. En ik wil graag op dat vertrouwen blijven sturen. Dus wat hebben wij toen bedacht met de ambtelijke organisatie... Laten we nou een voorstel neerleggen wat het clustert en gelijk beperkt op die twee dagen, maar ook in de tijd. Want u weet dat dat professionele vuurwerk, dat wordt overdag niet afgestoken. Waarom niet? Je ziet het gewoon niet. De belanghebbende wil graag dat dat het liefst zo laat mogelijk gebeurt. Want dan zie je het namelijk beter. Daar hebben wij de grens om 11 uur s'nachts gelegd. En het effect daarvan is dat je dus in de zomer ook relatief weinig professioneel vuurwerk zult gaan zien. En natuurlijk is er de uitzondering met de evenementen en het pop-up, maar die is er ook al. En ook daar heb ik eigenlijk geen reden om aan te nemen dat dat niet kan. Dus nogmaals, het college zoekt beste grenzen op en ik ben er ook een voorstander van, maar dit is een gebalanceerd voorstel. Op het professionele terrein, want daar praten we over. De anderen zijn gewoon geregeld en dat is een kwestie soms ook van onmacht. Uh, daarmee is de vraag van het CDA volgens mij uh, behandeld. Die meldingen, zij toetsen op het moment dat het college dit vaststelt... ...toetst de omgevingsdienst aan die expliciete voorwaarden. En zet daar dus ook een blok dat dat niet mag. En professionele bedrijven hoeven dat maar twee of drie keer fout te doen... ...en hun vergunning staat ter discussie. Daar zit een goed systeem in, wat door de overheid wordt bewaakt. En dat is goed, want dan houden we elkaar scherp, want vuurwerk is en blijft ook een zeker gevaar. Um, GroenLinks, pop-up. Pop-up is eigenlijk een weekend waarin we de regels opzij zetten. Dus hebben we in de pop-up lijn dit weggeschreven. Dat zijn twee, drie A4'tjes die maken dat de ondernemers die dat organiseren... en de verenigingen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid ervaren. En dat ervaren wij ook dat dat goed gaat. Als u dat meer wilt weten, zou ik zeggen... Uh, leest u de regels eens en dan ziet u dat dat synchroon is. Dus dat is eigenlijk een vangnet. Maximum aantal vergunningen is volgens mij niet nodig. Een professioneel vuurwerk kost echt een grote klap geld. En ik denk dat er weinig bruiloften op het strand zijn die bereid zijn 5.000 tot 10.000 tot 20.000 euro te betalen. Bovendien hebben die ook nog een keer in de regels begrensd in de tijd. Ook dat is een zacht ontmoedigingsaspect. Zoveel van die aspecten zitten erin zonder een algemene blokkade. Dat is het balanceren. Er is goed over nagedacht, denk ik. Mag iedereen het aanvragen? Ja, in beginsel wel. Maar die regels die hierin staan, moeten gewoon gevolgd worden. Je hebt een professioneel bedrijf in te schakelen. Je moet je aan die voorwaarden houden. Die voorwaarden staan hierin. Klip en klaar. En die moeten door iedereen worden getoetst, want als we dat niet goed doen... worden we voor de rechtbank gesleept en terecht. En die spreekt gewoon een verbod uit. We leven in een rechtsstaat. Ook dat werkt. Ehm... Um... Handhaving heb ik net gezegd, GBZ vroeg dat. Uh, we hebben iets meer capaciteit. En ik heb mij ook volgenomen, zolang ik hier portefeuillehouder handhaving ben... dat uh, ik het komende anderhalf jaar dat ga volgen. En dan eens ga kijken naar een periode van één anderhalf jaar... over hoeveel illegale meldingen heb ik dan en wat kunnen we daaraan doen. En zit daar een patroon in bij één, twee of drie strandtenten... Toevallig niet, hè? dat kan ook nog op het strand zijn voor zo'n strandtent. Dus vooral zorgvuldig zoeken waar zit hem de beïnvloeding. En daar kun je dan wat gerichter op gaan interveneren. Maar dat is voor de komende periode even wat je zou kunnen doen. En als je merkt dat er in een bepaalde periode twee of drie klachten achter elkaar zijn vrij snel... dan kun je gericht ook de handhaving daar en de politie wat meer op inzetten. Maar ook dat, het blijft wel deels een toevalstreffer. Uh, de balans uh, waar de VVD het over heeft... is denk ik daarmee door mij uh, voldoende aangegeven. ook het toetsen. En dat toetsen is ongeacht de persoon. Uh, PVV noemt nog de suggestie van low noise vuurwerk. Uh, en ik, ik, ik ga er even over nadenken. Want op zich is dat wel een interessante gedachte. Ik zal het ook in het gesprek met de, de pachters meegeven. Maar het dilemma daarin is... dat ik dan weer reclame gaan maken voor iets... Uh, wel of niet legaal illegaal... Ik, ik, ik neem u even mee in de spagaat waar ik mogelijk in kom. Maar ik ga er nog eens op kouwen. D66 zegt uh, de tijdstippen. Ja, dat klopt. Het collegebesluit is het besluit. En de APV-bepaling is een verbodsbepaling. Dus is hij precies andersom geformuleerd. Dus het mag wel in de andere periode. Ja, dat is juridisch. Maar hij klopt. Ik dacht even, we hebben een verschrijving. Maar het is een spiegeling. Zo moet u hem zien. En ik maak nog een toelichting voor die APV-bepaling... want ja, ik kan hem een beetje lezen... maar ik wil ook dat de gebruikers hem makkelijk kunnen interpreteren. Die 500 meter. Nou, mevrouw Paap was... Mevrouw Koper, excuses. Het is de tweede keer dat mij dat overkomt, mevrouw Koper. We zagen ook een spiegeling, dieren Ik, eh, ik heb mij stellig voorgenomen oh, ja, om dat de komende negen maanden niet meer te doen met de publieke eh, microfoon aan. En mocht ik dat toch doen, mevrouw Koper, dan ben ik een taart aan u verschuldigd, want... Eh... <tie> ga ik me, uh, precies, daar ga ik me nu alvast op verheugen. Eh, en nee, dat ga ik niet doen. En weet u waarom? Als ik een taart geef, wil ik een verse taart geven. En niet eentje die inmiddels van de schimmel eh, verder is gegaan. Want uh, die uitdaging ga ik zeker aan. Uh, u heeft het antwoord gegeven. 500 meter is effectief een complete blokkade voor uh, Zandvoort. Voor een heel groot gedeelte. En dat moet je niet willen. Het ingewikkelde aan zo'n termijn is... en we hebben een beetje gekeken naar omgevingen... die 50 meter is uh, niet zozeer voor het geluid. Ja, wel een stukje. Maar ook uh, voor de effecten van het vuurwerk zelf. Dat geluid is altijd toch ingewikkeld waar het heen gaat. waait het hard en dan is zo weg met alle respect... Uh, dat is ook weer het mooie van ons dorp. Is er een uh, heftige zee, dan hoort, valt het geluid ook weg. Dus dat blijft lastig. Ik wil nog best eens kijken of we hem naar 100 meter kunnen doen... maar er zit een wat andere filosofie achter die 50 meter. Um, even kijken. Nou, het tijdvak heb ik geduid aan u allen. Uh, dit is hem, uh, meneer de voorzitter. En als ik hem als zienswijze meeneem... ik ga hem even spannend maken en samenvatten... Uh, dan heb ik volgens mij duidelijk gemaakt... dat wij de balans hebben geprobeerd te creëren... dat wij daar de komende tijd gewoon actief mee aan de slag gaan... voor zover dat kan. En dan voor onszelf ook als college gaan kijken... naar een periode van 1, 1,5 jaar. Waar hebben we het nu over? Dat is ook goed, hè? Meten is weten. Ik heb u geduid over dat we nu niets hebben... en dat een algeheel verbod niet kan... en dat ik dat ook niet ga doen. Want dat is gewoon strijdig met de wet. En dat dit stelsel... Nou, net die mooie balans opleveren die we denk ik in een buis, bruisende badplaats met z'n allen zouden willen hebben. Dank voor uw zienswijze, meneer de voorzitter. Ja, dank u wel. Ik wil nog wel even benadrukken, omdat het eerder aan de orde geweest is... dat het gaat om een concept, een concept te nemen besluit. En ik ben blij dat u de woorden uit mijn mond heeft genomen door het te duiden... en te zeggen van, op dit moment heb ik een aantal opmerkingen van u gekregen... En uh, die zie ik als een zienswijze van deze commissie. Uh, ik wil u nog in de gelegenheid stellen in een tweede termijn... om daar nog op te reageren of er uh, iets over het hoofd gezien is... wat de burgemeester mee zou kunnen nemen. Maar ik stel wel voor om het daar dan bij te laten. Als u daarmee kunt instemmen, hoor ik graag wie nog het woord wil hebben. Nee Bouwberg-Wilson. Ja, voorzitter, dank u wel. Wat we hebben voorgesteld is niet een uh, algeheel verbod... Um, ...want het burgemeester zegt het is, uh, het is uh, bijna een algemeen verbod. Nou, als het een bijna een algemeen verbod is... ...op het moment dat je het alleen zou toestaan op uh, de dagen waarop wij dat hebben voorgesteld... ...dan is dat dus ook niet een algeheel verbod. Um, voorzitter, uh, de uh, burgemeester zei... Bur, ...professioneel vuurwerk wordt overdag niet afgestoken... ...want dat gebeurt, gebeurt niet, want je ziet het niet... Nou, als dat dan zo is, waarom ga je dan voorstellen om het van, vier uur, van tien uur af toe te staan? Dan zou ik zeggen, beperk dan de tijdframe. Dan heb je in ieder geval het risico niet dat het toch gebeurt. Want nu kan het wel. Um, wat mij niet helemaal duidelijk is... Dat is, wat wordt er nu eigenlijk volgens de portefeuillehouder door O.D. getoetst? Want daar zit toch wat licht tussen wat ik heb gehoord en wat de burgemeester zegt. Wat mij is gezegd is, wij toetsen het niet. Wij toetsen alleen of degene die... Wij beoordelen alleen of degene die dat wil doen, de, uh, die melding doet... of die gerechtigd is om vuurwerk af te steken of niet. En vervolgens, op het moment dat er geen andere bepalingen zijn in de APV... van de betreffende gemeente, wordt het gewoon als melding genoteerd. Um, het is inderdaad zo, dat ik vermoed dat er heel weinig keren tot 20.000 euro aan vuurwerk zal worden afgestoken. Dat kan ook niet, want ik, zoals ik al in mijn eerste termijn heb aangegeven... duurt het maar meestal hooguit enkele minuten. Dus daar gaat het niet om. Waar het om wel om gaat, dat is namelijk dat je... ook al is het dan een paar, paar minuten, toch gewoon wakker wordt. En dan is het de vraag, op het moment dat je het belang van een kleine groep afweegt... tegen de groep van gestoorden, is dat dan in balans? Wij zijn van mening van niet. Ik dank u wel, voorzitter. Ja, eh... Uh... Bedankt, bedankt. Zijn er nog andere? Ik zag geen vingers meer. Dus dan, euh, nou, als de burgemeester daar nog een korte reactie op wil geven op deze moment. Heel, heel ja. graag, meneer de voorzitter. Ja, ik, ik heb u ook uitgelegd dat ik eh, in het voorstel juist het leuke vind... is dat wij lijken redelijk wat ruimte te bieden... terwijl de effectieve ruimte relatief beperkt is. Daarom hebben we hem ook op tien uur s ochtends gezet, meneer Babag Wilson, tot elf uur s avonds met in onze gedachten, overdag zal het bijna niet gebeuren... maar als je een keer een discussie krijgt, sluiten jullie de markt af... en ga je over schaarse tijd praten... ik maak hem nog even aantrekkelijker voor u over andere onderwerpen... dan kun je nu zeggen, nee, dat hebben we niet gedaan. Maar effectief, misschien wel. Dus ik vind hem gewoon ook juridisch gezien handiger... om dat tijdvak breed te houden. En naarmate ik daar zo over praat via de openbare microfoon... Weet ik ook dat als ik ooit een keer voor de rechtbank moet verschijnen, dat ik dan wel een gefronste wenkbrauw krijg. Maar dan nog, het tijd is het tijd. Wie toetst? Wij toetsen beiden voor een stuk in de verklaring en dergelijke, dat is techniek. Het wordt gewoon zo geregeld dat deze regeling dan ook wordt gevolgd. En dat is uitvoering. Dank u wel. We sluiten dit onderwerp af en we gaan tot over naar het laatste, voorlaatste onderwerp. Dat is de wijziging verordening camera toezicht. Punt 8 van de agenda. Door de wijziging van de verordening, cameratoezicht 2015, krijgt de burgemeester de noodzakelijke handvatten om cameratoezicht flexibeler, doelmatiger en effectiever in te zetten in de publieke ruimte. Dat is de context uh, van deze wijziging, verordening, cameratoezicht. Ik kijk of er insprekers zijn. Die zijn er niet. Dan wil ik nu via de rechterkant vragen aan de commissieleden uh, of er vragen zijn. Mevrouw Koper. Ja, vragen en, en uh, de opmerking dat het... Helaas nodig is dat camera's bij de handhaving van de openbare orde horen. En positief dat het handhaven vereenvoudigt, de regels vereenvoudigd worden door de wijzigingen. Privacy is natuurlijk altijd het aspect waar we, waar, wat wij heel belangrijk vinden. En het plaatsen van, uh, ja, ik noem het maar even verborgen camera's, niet zichtbare camera's... is dus op het randje van wat moet kunnen... Uh, er staat dat er goed en duidelijk zichtbaar wordt aangegeven waar gefilmd wordt. Nou, dat, dat is voor ons een belangrijk punt. Dus uh, prima, we zijn akkoord. Met akkoord uh, kan ik uh, dan uh, daaruit duiden dat u een hamerstuk... Uh, Zo bedoel, bedoel ik betreft. het, ja. Dank, dank u wel voor uw opmerkingen. D66. Ook voor D66 is het een hamerstuk, voorzitter. Allemaal... Dank u wel, mevrouw Poster. PVV, heer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. De PVV staat ook achter deze aanpassing van de verordening. Veiligheid is in deze tijd uh, jammer genoeg eigenlijk een steeds grotere prioriteit geworden. En ook Zandvoort is niet lang geleden natuurlijk behoorlijk opgeschrikt... in verband met uh, een aantal schietincidenten en zelfs de dreiging van een granaat. Privacy is uiteraard heel belangrijk, vinden wij ook. En zal ten alle tijden zoveel mogelijk uh, geborgd moeten worden. Maar voor ons weegt de veiligheid van de burgers zwaarder. Vandaar uh, stemmen wij in met dit voorstel. Mag als hamerstuk door. Dank u wel. U ook, de VVD. Ja, dank u, voorzitter. Ik kan me in grote lijnen aansluiten wat uh, voorgaande sprekers hebben gez gezegd. Ook voor de VVD is het een hamerstuk, en uh, we hopen dat dit gaat werken om uh, zandvoort veiliger te maken. Dank u wel, meneer Hendricks, GBZ. Mevrouw Keun. Ja, sorry. Ja, dank u wel, voorzitter. Um... Ja, wij zijn het er in grote lijnen ook mee eens. We hebben een kleine vraag ter verduidelijking. Er wordt gesproken over flexibele camera's. Moet ik dat dan zien als flexibel ook... we zetten hem nu hier en volgende week daar op een andere plek. Of zijn dat flexibele camera's die volgend en dat er een besturing achter zit? Dat was hem voorlopig. Ik ben ervan overtuigd dat u daar een passend antwoord op krijgt. GroenLinks. Ik sluit me aan bij wat de Partij van de Arbeid, D66, PVV, VVD hebben gezegd. En het is van ons betreft een namenstuk. Dank u, meneer Kabali. CDA, die is Stefan. Dank u wel. Ik had eigenlijk dezelfde vraag als mijn collega van GPZ. Wat wordt er inderdaad met die flexibele kamers bedoeld? En uh, nou, na, na de aanvoeding van die vraag is het namenstuk. Want ik kan u zeggen als uh, jurist... het uh, belang van bewijs kan niet, uh, mag, mag, mag niet onderschat worden. Dus... Uh, aan een stuk OPZ, de heer Berg. Dank u, voorzitter. Um... Wij zijn vorig jaar met een flink aantal raadsleden een bezoek gebracht bij de politiebureau. Na de, na, toen heb ik bij het Integraal Veiligheid en Handhavingsplan... heeft de burgemeester een toezegging gedaan op 6 december. Ik heb hem de vraag gesteld... hoe staat de onderhoud van de camera's in de openbare ruimte? Is er noodzaak tot renovatie of nieuwe aanschaf... Ik heb er nog steeds geen antwoord op en ik hoop dat de burgemeester me er vandaag een antwoord op kan geven. Er staan nog wel wat vragen open, maar dit is dan betrekking tot cameras in de openbare ruimte. Uh, u krijgt, uh, vraag ik uiteraard antwoord. Wacht u daarmee of u het een hamerstuk vindt of een bespreekstuk? Of is dat geen punt? Nee, dit, dit, voor het rest is het een hamerstuk. Maar... Dank, dank u wel. We wachten het antwoord af. Als u het niet echt zult u dus uw vinger wel opsteken. Ik ben een beetje, een beetje aan het pushen, dank u. Ja. Aan u het woord, voorzitter. Burgemeester Parte Dank u wel, uh, voorzitter. Ja, uh, goede vraag. Ook een leuk idee van de GBZ en uh, het CDA. En zover was ik eerlijk gezegd nog niet dat je ook met een. Uh, ja, ik ken wel de voorbeelden, maar daar had ik niet aan gedacht... dat je met een karretje of wat dan ook met een camera erop... en dan gaat iemand met een joystick kijken hoe en wat. Dat gaan we niet doen. Het is echt flexibel in de zin van flexibel op verschillende plaatsen. Uh, dat is de essentie en dat houdt verband met het feit dat wij kenbaar maken dat er een camera is. Uh, de privacy die daarmee uh, gepaard gaat. Uh, en dat is denk ik op dit moment ook prima. De andere varianten gaan we niet doen. Dat is overigens wel iets wat de politie kan toepassen. Dat hoort gewoon tot hun uh, takenpakket en hun standaarduitrusting, hun gereedschapskistje. Nou, het is maar goed dat wij dat uh, niet doen nog. Um, en dan de vraag van OPZ, hoe staat het met het onderhoud? Die vraag uh, is terecht door u gesteld, uh, meneer Berg. En daar heb ik ook op gezegd, daar kom ik op terug. En ik kom er ook dit kwartaal op terug. Ik weet inmiddels dat de camera's uh, zodanig van onderhoud zijn dat het verstandig is om ze allemaal te gaan vervangen. Ik heb daartoe een eerste budgetair voorstel gezien waar ik even van dacht, oeps, uh, dat vind ik wel heel enthousiast. Uh, dus ik, uh, ik heb het even teruggegeven om nog eens nader te gaan onderhandelen. En dan kom ik in dit kwartaal met een concreet voorstel ter vervanging van de bestaande vaste camera's ja. dank u wel meneer de voorzitter ik zie knikken dat betekent dat we dit onderwerp ook afsluiten en uh, naar de rondvraag gaan uh, aan dat punt 9 is er iemand voor de rondvraag twee twee mensen drie mensen uh, ja, ik heb, een, uh, uh, ik heb twee vragen voor de rondvraag. Eén voor portefeuille de Bluis, als ik het goed begrepen heb. Uh, ik neem aan dat hij nog in het pand is. En anders uh, wordt het nu opgenomen... Uh, het gaat om uh, de, de, de vraag die ik in ok meen dat het oktober was al aan de portefeuille heb gesteld... als het gaat om de wijkziekenboeg en de palliatieve afdeling in de, het Huis in de Duinen. Ik heb toen de vraag gesteld wat de waar is van de geruchten, dat, uh, van de geluiden... dat het wellicht niet zou terugkeren naar het Huis in de Duinen... en of de portefeuillehouder daar uh, uh, zijn schouders onder wilde zetten... om het Huis in de Duinen te overtuigen dat dat toch hard nodig is. Dus op die vraag zou ik heel graag antwoord willen krijgen... Daar is die. En dan um, in het verlengde daarvan uh, is er in de, de, de vergadering van december een, een uh, petitie aangeboden aan de burgemeester uh, van bezorgde bewonersruim, 1500 handtekeningen. En dat gaat over hetzelfde onderwerp. En mijn vraag daarover zou zijn, hoe gaat dat verder afgehandeld worden, deze petitie? Dank u wel. Uw vragen zijn duidelijk en uh, volgens mij zijn er twee mensen de spring om antwoord te geven. Meneer De Graaf. Ja, voorzitter, dank u wel. Waar uh, wij als D66 heel erg in geïnteresseerd zijn... is uh, de sporthal met name bedoeld voor het tennisspel. Uh, daar is een aanzet voor gegeven, is ook in het raadsprogramma opgenomen. Alleen wij horen nog steeds niks. En we willen graag weten wat op dit moment de stand van zaken is... en wanneer wij het eerste voorstel van het college kunnen tegemoet zien. Dank u wel. Uw vraag is duidelijk... De heer Bluis. Ja, het is meer een mededeling. Is dat uh, na acht maanden eindigt de lantaarnpaal brand uh, in de hoek van uh, Boulevard Barnaar van Heemskerkstraat? Wat moet ik daar nu mee? Ja. ja. De, nou. Het is een goed bericht dat het brandt en het is een vervelend bericht dat het lang duurt. Uh, meneer Bluis, ik zie dat u gekomen bent en dat u graag antwoord wil geven. U wil het stokje ook overnemen. Ja, uh, u had deze vergadering natuurlijk wat eerder willen beginnen met uw onderwerp. Wat we hierna in beslotenheid gaan doen. Maar ik ga ervan uit dat u nog vol enthousiasme bent en ook hier op deze vragen antwoord gaat geven. Ja, ja. even over die lantaarnpalen. Ik had zelf ook die ervaring. Ik heb ingelogd en ze hebben het in een dag opgelost. En normaal moeten ze het binnen vijf dagen oplossen. Dus, maar okay, dus het gaat goed en niet goed, maar we nemen het mee. Ten aanzien van uh, uh, de, de ja, palliatieve zorg... Ben ik in gesprek met Huis in de Duinen en ook in gesprek met de initiatiefnemers. Dus die, vraag, die twee vragen, die, volgende week hebben we waarschijnlijk een gesprek. En daarna aan hand ga ik u informeren. De tennishal komt op de bestuursagenda. Dat is het en wij verwachten in het tweede kwartaal daar een antwoord op te geven. Maar ik weet dat de wethouder ermee bezig is. De petitie, ja, ja, ja. nee, is dat aan Dat zit erbij, bij. bij okay. uh, ik dank uh, de commissieleden uh, na die uh, anderhalve dag, bijna twee avonden. Uh, we gaan nog in beslotenheid uh, verder. Even vijf pauze, Rob. We de Laten op... we even pauze, ja, tot tien uur. Met MUZIEK ja, ja. uh,